Saleh keerde vanochtend onverwachts terug in Jemen nadat hij drie maanden geleden ernstig gewond was geraakt bij een aanslag op zijn paleis. Hij is behandeld in Saoedi-Arabië. In Jemen wordt al maanden gedemonstreerd tegen Saleh die al meer dan 30 jaar in de macht is. Demonstraties worden met harde hand neergeslagen. Daarbij zijn honderden mensen om het leven gekomen. Op radio en televisie worden vandaag de 60 meest beeldbepalende tv-programma's van de afgelopen 60 jaar bekendgemaakt. Tienduizenden mensen hebben de afgelopen maanden hun stem uitgebracht.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 Dan het weer bewolkt en plaatselijk een bui, maar ook af en toe zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en een graad op 19 in het zuiden. Morgen en zondag veel zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. Het is al druk in de Randstad. Files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij 1 brugge 3 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt te Nieuwe meer 3. En richting Den Haag bij Zoete dijk 2. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen 3, de A10 Zuid tussen de Raaien knooppunt de Nieuwe Meer 2 en op de A10 West voor de Continental 2 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen 5 kilometer, de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 5 en verderop bij het Kleinpolderplein nog eens 3.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 Vrijdagmiddag even over de klok van 3 uur tijdens weer voor de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij. Hè, de 40 beste platen van Europa. 21 jaar gewoon weer van die hitlijst. Aflevering 38. En vandaag weer de 23 september van 2011. De lijst bestaat uit 18 stijgers, 2 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Denk ik denk natuurlijk ook dat drie platen eruit moeten. Na 14 weken de Black Eyed Peas, Don't Stop the Party. Kate Ryan en uh, Love Life ook na 14 weken. En Elena de Disco Romance na 13 weken verdwenen. De snelste stijger is dan van Brock Fraser, Something in the Water. Zij gaat namelijk in één keer 9 plaatsen omhoog. De snelste daler is een ander van Coldplay, Every chairdrop is a Waterfall. Zakt namelijk 13 plaatsen in één keer. Allang genoteerd net als vorige week en die week daarvoor nog steeds een ander van Pete Bull, Neo, Everjack en Naya, uh, Give Me Everything Tonight. Om het dus alweer 21 weken lang in de lijst van Europa terug te vinden. Het zal wel een van de laatste weken zijn, want ze zakken van 33 naar 39. Eén plaat staat maar lager, dat is Britney Spears. I Wanna Go zak namelijk in de twaalfde week van 37 naar 40. Straks op 38 de eerste binnenkomer. En dan van Coldplay die plaat. maar eerst dus nummer 39, Pitbull, Neo, Everjack en Neo.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 To you endless, it's insane the way the name blowing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing So keep flowing. I got it locked up like Lindsey Lowin. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Yeah. Excuse me, excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight.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 Wekenlang dus al in de lijst van Europa. Pitbull, Neo, Everjack, Neer. Give me everything tonight. Voor de eerste binnenkomen gaan we een plekje verder omhoog naar 38. De Britse band rondom frontman Chris Martin is weer helemaal terug. Op 21 oktober komt een vijfde album alweer uit. Milo Loto gaat dat heten. Nadat ze naast pop en Rockwerk er ook nog eens op rock n Ring en Glastonbury hun wereldhits speelden, brachten ze de eerste single uit. Every Teardrop is a Waterfall. Volgens de band was dat geïnspireerd op I Go To Rio van Peter Allen. Zo'n grote hit als Clocks of Viva La Vida, dat is het helaas niet geworden. Maar toch in vele hitlijsten wel in de top 10 terug te vinden. En ruim anderhalf miljoen verkochte exemplaren, dus geen reden tot klagen voor Coldplay. Inmiddels zijn we wel weer drie maanden verder en wordt de tweede single uitgebracht. En niet de potentiële stadionknaller Charlie Brown of uh, Prince of China. Een verrassend duet met Rihanna. Maar uh, Paradise wordt de nieuwe single. Langzaam maar groot komt het uh, op gang om na een minuut met een subtiele piano deun officieel van start te gaan. De nieuwe single van Coldplay. Waarbij een simpel en herhalend refrein. Een treffende piano en een ritmische zang. Inclusief nog eens een oo, Dus alle ingrediënten voor een... Uh, Sterke hit zitten er wel weer in. Nummer 38 is deze week in handen dus van Coldplay en Paradise. Understood, and I realize if you ask me how I'm doing. 37, Gavin the Grand, not over you. 18 weken lang in de lijst. Wel vijf uh, plaatsen zakken, namelijk van 32 naar 37. En de tweede binnenkomst van deze week vinden we op plek 36. Pixelot is weer helemaal terug. De ser die iedereen kent van Mamadou. En misschien van het in Nederland iets minder populaire Crimey Out. Zij heeft namelijk een nieuw album geschreven en ingezongen. Op uh, 7 september van 2011 is dit album uitgekomen. Het management van Pixelot heeft al laten weten dat er twee singles van dit album gaan komen. De eerste was op 4 september van 2011 en dat betreft het nummer All About Tonight. Pixelot wist in het Verenigd Koninkrijk records te breken met debuutalbum Turn It Up. Twee singles bereikten daar de nummer 1 positie van de hitlijsten. En maar liefst drie singles van Turn It Up wisten de toppositie op gebied van Airplay op de radio te bereiken. Hoe goed ze het met haar tweede album gaat doen Dat is nog even afwachten Maar de eerste single is al terug te vinden In de lijst van Europa All About Tonight is de nieuwe single van Pixie Lott En vinden we deze week op plek nummer 36 I bought a new pair of shoes. I got a new attitude when I walk Cause I'm so over you And it's all about tonight I'm going Ik zal op nummer 36. All About Tonight. En dan slaan we er even twee over op 35. LMIVO en a Party Rock Anthem. Katy Perry, Last Friday Night, Thank God It's Friday, vinden we op 34. En op 33 vinden we een Engelse zanger en songwriter. In 2006 scoorde hij een groot hit met zijn eerste album, You Give Me Something. En zijn debuutalbum, Anders was tevens een groot succes. Dit alles gaat natuurlijk over James Morrison, want op 13-jarige leeftijd begon James al gitaar te spelen. Het alles nadat zijn oom hem had laten zien hoe je een blues riff moet spelen. Nadat hij jaren nummers van andere artiesten speelde, begon Morrison eindelijk zijn eigen liedjes te schrijven. In 2005 tekende hij een platencontract bij Polydor, omdat Toen had hij als support act op tijdens een tour van zangeres Corrine Bell Ray. You Give Me Something werd toen als eerste single uitgebracht op 16 juli van 2006... In Engeland behaalde de plaat zelfs een uh, vijfde plaats in de hitlijst. Zes weken geleden bracht hij al een nieuwe single uit deze James Morrison, The Slave to the Music. Uh, ergens halverwege twee uur denk ik dat die voorbij gaat komen. Zes weken later is dus tijd voor een nieuwe single, I Won't Let You Go. En ook deze plaat is meteen een hit aan het worden in Europa. Nummer 33 is dus voor James Morrison zijn nieuwe single, I Won't Let You Go.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 De nummer 31. Vorige week kwam die binnen trouwens in deze lijst. Toen deed hij dat op nummer 38. Deze Bruno Mars en de single Marry You. En nu de zeven plaatsen verder omhoog in die lijst. Ondertussen alweer uh, half vier geweest. CFM dus, uh... Westkust weerbericht. We gaan nou even kijken naar het weerbericht. Want uh, vandaag om vijf minuten over elf begon de astronomische herfst. Maar herfstweer, daar is vandaag uh, geen sprake van. De zon schijnt flink. Er zijn wel wat wolkenvelden, maar het blijft wel overal in de regio droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een maximale 18 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er wel flinke opklaringen. Kans op wat mist daardoor. matig uit het zuiden en de temperatuur daalt naar een graad of negen. Morgen beginnen we de dag met mist, maar geleidelijk zien we de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. De temperatuur die stijgt naar maximaal 19 graden, wellicht hier en daar een 20 graden op. Zaterdagavond, zondagnacht, dan is er weer kans op mist. De wind die waait zwak uit de zuid tot zuidoost, de temperatuur daalt naar een graad of 11. De zondag zijn er ook weer flinke periodes met zon en blijft het droog. De wind waait dan zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. De temperatuur die stijgt naar maximaal 20 tot 21 graden. Mocht je de weg op gaan, heb ik één waarschuwing voor je. Want in Haarlem, op de Leidse Vaart, ter hoogte van het Shell Tankstation, al daar. Daar staan ze te kijken of je daar niet te hard rijdt. Dus mocht je er langs gaan, even goed opletten dat je netjes daar aan je snelheid houdt. Het ritme van van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 Zingende Libanees, Mika Elé -E Midi De derde week gaat hij omhoog van de 35 naar 28 En zijn we al ver voorbij 31 hoogste tijd, dus om even achterom te kijken Nummer 40 tot en met 31 Britney Spears, I Wanna Go Helemaal onder aan de lijst Pitbull, Neo, Everjack, Neo, Give Me Everything Tonight Succes zes plaatsen naar 39, maar met 21 weken wel het langs genoteerd. Coldplay Paradise komt nieuw binnen op 38. 37, Kevin the Grand, Not Over You. 36, Pixie Lot, All About Tonight, nieuw binnen deze week. De LMFAO en de Party Ron Anthem. In de 15e week zakken zij 5 plaatsen naar plek 35. 3 plaatsen verliezen in de 16e week, Katy Perry, Last Friday Night. 33, de hoogste binnenkomen deze week in handen van James Morrison, I Won't Let You Go. 32 is er voor Mohambi en Nicole Searching. En de Coconut Tree zakt in de 17e week zes plaatsen naar die 32e plek. Bruno Mars, Marius, 7 plaatsen winst in de tweede week. Dus omhoog naar 31. De snelste daler die was in handen van Coldplay. Every chair drop is a waterfall. Zakt in één keer van 17 naar 30. En dat alles in de 16e week. Navigeta, Tyre Cruise en Luda Chris, the little bad girl. Die hebben ook niet voorbij horen komen. In de 13e week zakken die namelijk van 22 naar 29. En dan dus op 28 Mika, en Midi tot het ja, allemaal net even te snel zijn gegaan de lijst staat gewoon op internet www.zfmzandvoort.nl dan even op de vrijdag klikken en bij 3 uur staat dan Neuro Breakdown en dan staan ze alle 40 gewoon netjes voor je op een rijtje dan zie je ook op 27 staan afkomstig van 34 in de tweede week David Guetta, Nicky Minier en Turn Me On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 Be my dog In the club with a bottle or two, shake it, spread on a body or two. Now walk the party with a hundred Oh, I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget.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 We're popping in the club. We light it up. Eight hour, eight hour. No. Party people. LMFAO en uh, Natalia Kills en de Champagne Showers. En daarvoor nog uh, Gottje aan, Kimbra, Somebody That I Used to Know. En Davietta, Nicky Minier en Turn Me On. Gottje stond trouwens op uh, 26. De uh, derde week dat ze in de lijst staan: Somebody That I Used to Know. En ook nog eens drie plaatsen omhoog, dus naar 26. LMFAO staat er al wat langer in met die Champagne Shower. Ondertussen alweer zes weken. En dan komt nog van 27 omhoog naar 23. Holy murs! Hard skips a beat in de derde week gaat hij omhoog van 28 naar 22 in de lijst van Europa. Euro Breakdown iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier op CFM. Let's have a team talk. Playing with this lady is some sign I'd agree for. The five's going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to seesaw. Oh, she let me speak with her. I figured her figure is a short, short winner. Plus, I got a lead from the back. I'm a skipper. I hit my heart. Skip, skip, skip, skip. <laughs> skip, skip, uh, skip, uh, skip, uh, skip a beat.